Op de Grote Oceaan, zo'n 200 kilometer uit de kust van Californië... zijn twee schepen van de Amerikaanse marine op elkaar gevaren. Een bevoorradingsschip botste tegen een klein vliegdekschip... toen er olie zou worden overgepompt. Bij de botsing raakte niemand gewond en er is geen olie in zee gelekt. De achtersteven van het olieschip raakte flink beschadigd. Beide schepen konden op eigen kracht de haven van San Diego bereiken.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 Er zijn nu zes bemanningsleden aan boord van het 6 onder wie André Kuipers. Hij en twee anderen komen als alles, goed, als alles goed gaat op 1 juli terug. Dan het weer nog vrij zonnig. In de loop van de dag wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 12 graden op de Wadden tot 16 in Limburg. Morgen meer bewolking, in de middag en avond enkele buien. en Het wordt een graad of 17. Vijf jaar geleden stuurde Bill Gates een mail rond met als onderwerp The New World of Work. Het begrip Het Nieuwe Werken was geboren. Deze mail inspireerde ons om anderhalf jaar later de eerste Spaces-locatie op te zetten aan de Amsterdamse Herengracht. Dat nieuwe werken is al lang niet nieuw meer. Wij hebben het liever over ondernemend werken. Benieuwd naar wat Spaces voor jou als ondernemende werker kan betekenen? Kom eens kijken op de Herengracht...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 Meer overhouden voor je andere leuke plannen? Eerstbeekamp.nl. Het NOS Radio in Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen het is vijf minuten over negen. Griekenland zucht onder de harde bezuinigingen. En dat hebben de Grieken ook laten weten bij de verkiezingen. Maar inmiddels neemt de angst voor wat komen gaat toe straks onze verslaggever vanuit de straten van Athene. Eerst naar Syrië. Want de Syrische president Assad heeft na maanden weer een interview gegeven. Dit keer aan de Russische televisie. Hij sprak over terroristen die gestuurd worden vanuit het buitenland. Volgens Assad zitten zij achter alle onrust. Assad geeft zelden interviews en helemaal niet op televisie. Laatste was in december. Correspondent Sander van Hoorn keek en luisterde vooral mee. Sander, ja, niet echt hervormingsgezinder geworden, zo lijkt het. Nou ja, hij zegt, die hervormingen die, uh, doe ik wel degelijk. Democratische verkiezingen, een referendum. Alleen, dat is niet wat uh, de terroristen willen. De terroristen, dat is hoe hij uh, opnieuw de Syrische oppositie uh, neerzet. Hij zegt, die zijn helemaal niet geïnteresseerd in uh, democratische hervormingen. En dat is wel waar ik mee te maken heb. Dat laatste interview, dat was in december. En daar zag je eigenlijk dezelfde Assad. Uh, die zegt, uh, er is helemaal geen vreedzame oppositie. Het zijn allemaal uh, uh, bendes die door buitenland ze belangen gefinancierd worden. Dan heeft hij het natuurlijk over Amerika, Europa, de golfstaten. En daar vecht ik tegen. Niemand kan me dat toch in feite kwalijk nemen. Nou ja, dergelijke, Assad, zag je ook weer in dit interview. Hmm. Um, er zijn parlementsverkiezingen geweest vorige week. Ja. In een aantal steden zijn die geboycott. Heeft Assad daar nog iets over gezegd? Ja, hij voert dat aan om te zeggen dat hij uh, wel degelijk serieus is... met het uh, doorvoeren van democratische hervormingen. En uh, we hebben inmiddels de beelden gezien natuurlijk... uit die uh, steden die continu in het nieuws zijn. Homs, Hama, Dera, Idlib. Dat daar de stembureaus uh, dicht waren. Maar hij, hij zegt, niemand heeft uh, die verkiezingen geboycott. En dat is allemaal uh, iets wat het buitenland erbij haalt... om die oppositie maar te steunen. Maar die oppositie, hij blijft het herhalen. En wat dat betreft gelooft hij volgens mij echt heilig in wat hij zelf zegt. Die oppositie, dat is niet... Iets meer dan een uh, gewapende bendes die uh, terroristische aanslagen uitvoeren. En het probleem is een beetje dat het inmiddels een soort self-fulfilling prophecy uh, lijkt te worden. Hij wijst naar bijvoorbeeld die dubbele bomaanslag die je ook vorige week had in, uh, in Syrië en in Damascus. Hij zegt dat is waar ik mee te maken heb. Ja. Dan naar uh, de oren en ogen van het Westen zo'n beetje in Syrië. Want uh, de VN-waarnemers zijn er natuurlijk nog aan het werk. Uh, dinsdag werd een konvooi ja. van ze aangevallen. Zijn ze nog wel aan het werk? Kunnen ze nog aan het werk? Wat is hun situatie? situatie. Nou ja, het zijn allemaal militairen natuurlijk... Hè? Die, die tot op zekere hoogte getraind zijn om te opereren in ingewikkelde gebieden. Maar het was toch inderdaad wel even heel spannend. Ze waren op een uh, plek waar een begrafenistoet bezig was die beschoten werd. En ook dat uh, vn convoi kwam dus onder vuur te liggen. En die, die mensen hebben in een klein dorpje gezeten... totdat ze geëvacueerd konden worden. Dat is nu gebeurd. En nogmaals, ik, natuurlijk is er een discussie over nut uh, van die VN-waarnemersmissie. Maar nogmaals, het is al heel vaak gezegd... er is geen alternatief, dus die waarnemersmissie... Waarnemers, die zullen hun werk uh, blijven doen. Maar je moet je voor alles bedenken dat die waarnemers er gekomen zijn om toe te zien op de vrede. En als die vrede er niet is, en die is er niet, daar zijn ze zelf ook heel duidelijk in. Dan is het maar heel beperkt wat ze kunnen doen. Maar ze zijn er nooit gekomen natuurlijk om een vrede af te dwingen. Dat, en daar is iedereen heel duidelijk over, is iets wat de beide partijen, de regering en de oppositie in Sy Syrië, zelf zullen moeten doen. Sander van Horen over de situatie in Syrië. En straks praten wij over Griekenland, eerst terug naar eigen land. De psychiatrische patiënten zijn namelijk veel vaker slachtoffer van geweld... dan gemiddelde Nederlander. Dat blijkt uit onderzoek door de NWO... de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Van de bijna duizend onderzochte patiënten... heeft de helft het afgelopen jaar te maken gehad met geweld. Jaap van Wegel, hoogleraar Sociale Wetenschappen... aan de Universiteit van Tilburg, was onderzoeksleider. Meneer van Wegel, welkom in de uitzending. Ja, dank u. Goedemorgen. Dat zijn toch opmerkelijke uitkomsten. Psychiatrisch patiënten zijn 6,5 keer vaker slachtoffer van mishandeling dan de rest van de bevolking. Hoe kan dat? Ja, nou, om te beginnen moet ik zeggen dat het niet één groep is met de allemaal dezelfde kenmerken en achtergronden. Mm -hmm. Maar wat deze mensen gemeenschappelijk hebben is dat ze ja, uh, meerdere problemen hebben. Ze hebben ernstige symptomen vaak. Uh, er is vaak ook sprake van verslaving... En uh, uh, armoede. En daardoor komen mensen dus in situaties terecht waarin geweld en, en misdrijven eerder voorkomen. Uh, u moet dan denken dat mensen dan in slechte buurten kunnen terechtkomen om te wonen. Dat ze in relaties terechtkomen die ja, mogelijk ook allerlei huiselijk geweld met zich meebrengen. Of uh, ja, in, in sociale omgevingen terechtkomen zoals in een drugscene waarin geweld en misdrijven ook iets meer voor de hand ligt. Ja en, en hun persoonlijke instelling, hun houding, misschien lokt dat het misschien ook uit? Ja, u moet weten dat bij sommige mensen um, geweld al iets is wat heel lang van hun leven deel uitmaakt. En vaak hebben ze in hun, uh, in hun jeugd al uh, mishandeling en misbruik meegemaakt. En dat maakt ook dat mensen in, in de communicatie met anderen een bepaalde houding hebben, kunnen hebben, dat is niet altijd dat geval waardoor uh, ze dus ook ja, eerder in dit soort geweldsituaties terecht kunnen komen. Maar zouden ze dan niet, zou dat niet de verwachting zijn... dat ze eerder uh, meer op hun hoede zouden zijn dan naïef te zijn? Nou, dat zijn sommige mensen ook. Het gevoel van onveiligheid onder deze groep is ook heel erg hoog. Veel hoger dan de normale bevolking. En dat leidt er bij sommige mensen ook toe... dat ze uh, een heel sociaal geïsoleerd leven uh, leiden juist. Zich helemaal teruggetrokken hebben uit het sociale leven. Maar ook, ja, soms... Uh, vanwege een gebrek aan ja, contact, sociaal naïef zijn geworden... en daardoor ook ja, makkelijker slachtoffers worden van mensen die denken van... hé, hey, dit is een makkelijk target voor ons om, uh, om deze eens op te lichten... of om op mm. een of andere manier deze mensen te benadelen. Nou, ik kan mij voorstellen dat um, als ze zo vaak te maken krijgen met geweld... het de problemen die ze hebben, de psychische problemen, alleen maar verergert. Ja, dat is, uh, dat is iets wat, uh, wat, wat voor de hand ligt en wat ook wel is aangetoond in buitenlandse onderzoek... Dit verergert de psychiatrische problematiek alleen maar, dus het is zaak om er wat aan te doen. Hoe kan dat dit nu pas bekend wordt? Ja, we hadden al onze vermoedens op basis van buitenlands onderzoek. En uh, ja, het is een beetje vergelijkbaar met kindermishandeling. Uh, dat was ook iets wat een paar decennia geleden niet werd opgemerkt door, door leerkrachten of door, door de hulpverlening. En pas toen daar een uh, zeker bewustzijn van kwam, toen, toen werd dat echt een probleem waar wat aan gedaan werd... En dat, dat is denk ik ook hier een beetje het geval. Wat dat... zou er aan, aan gedaan moeten worden? Waar ziet u oplossing? Dat is natuurlijk een complex probleem dit. He? Het is een complex probleem. Maar ik denk dat het toch moet beginnen met een soort bewustzijn bij de, bij de GGZ, hè, de geestelijke gezondheidszorg, de hulpverlening. Dat dit uh, probleem vaak voorkomt, want dat wordt erg onderschat tot uh -huh. nu toe. Uh, dus daar moet je wat aan doen. Dan kun je met bijscholing kun je daar hulpverleners natuurlijk uh, wat in bijbrengen. En zijn patiënten zelf hier uh, op aan te spreken? Kunnen zij zich meer bewust worden? Dat denk ik ook. Mm -hmm. En je kunt mensen ook met bepaalde programma's sociaal weerbaarder maken. Dat ze niet in zeven sloten tegelijk lopen. Dat ze niet elke keer weer in situaties terechtkomen waarin geweld of misdrijven meer voor de hand liggen. Maar dan zou je ze dus uit bepaalde buurten, uit bepaalde milieus moeten weghouden. Hoe doe je dat? Ja, dus in sommige gevallen is dat zo. Maar zelfs in, in, in de wat sociaal zwakkere buurten kun je ja, mensen trainen, mensen... Alert maken op gevaarlijke situaties. Dat, dat gebeurt nu ook al uh, soms. Uh, waarbij je dus eigenlijk zegt van. Uh, ja, je moet mensen een beetje street smart maken, om het maar op zo'n Amerikaans te zeggen. Ja, ja. En dat, dat kunnen ze wel aan? Ik denk dat heel veel mensen dat aan kunnen, zeker. Maar tot nu toe is daar te weinig aandacht aan besteed. Ja, van Wegel, hoogleraar sociale wetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Dag. Dan zoals beloofd naar Griekenland. Uh, dat zich weer voorbereidt op nieuwe verkiezingen. Op 17 juni zullen die plaatsvinden. De president wees gisteren een hoge rechter aan als interim premier... tot de verkiezingen. Panayotis Pikramenos. Europa houdt steeds meer rekening met een uittreding van Griekenland uit de euro. En hoe gaat het met de Grieken zelf? Verslaggever Joris van der Kerkhof is in Athene. Joris, wat is jouw indruk vanochtend? Staan de Grieken in rijen bij de banken, bij de pinautomaat? Of valt dat mee? Nee, er zijn kranten waar uh, foto's staan van mensen die dan in een rij van vier bij een pinautomaat staan. Maar als je in Amsterdam of waar dan ook op zaterdag uh, voor een pinautomaat je geld wil gaan halen... dan sta je wel eens in een rijen van zes of van acht. Uh, dus die, die verhalen dat de banken leeggehaald worden... Ja, dat zijn verhalen van de afgelopen twee jaar dat mensen hun geld van de bank aan het halen zijn. Maar dat hoeft helemaal niet via de pinautomaat. Dat kan hier ook gewoon dat je een opdracht geeft aan de bank... om het uh, op een andere bank, uh, bijvoorbeeld in Cyprus of ergens anders... Uh, neer te zetten. En brommetjes rijden ook nog van ja. voor naar achter en van links naar rechts. Ik denk ik zit midden op het plein, dan hebben we geen last van zo'n brommetje dat dan precies langs je heen rijdt. Maar dat gebeurt wel. Met een doos achterop zijn brommer aan het werk van de ene kant van de stad, of van de ene kant van het plein naar de andere kant van het plein. Je ziet hier, als je, er, als je door het centrum loopt, ja Net als twee weken geleden de mensen die op straat leven en, uh, en geld vragen aan de mensen die voorbij komen. Maar bij de banken, die banken zijn gewoon open, maar daar is het niet extreem druk. Nee. Nou lopen uh, Joris vast ook niet alle Grieken met een chagrijnig gezicht over straat. Maar <laughs> um, de, die nieuwe uh, interpremier, Kramenos, betekent ook verbitterd. Zie je wel een soort van verbittering? Uh, nou, ik sprak gisteren uh, op weg uh, hier naartoe een uh, Grieks-Italiaanse zakenman... Hij is in Italië geboren, uit Griekse ouders, is jaren uh, 15, 20 geleden hier naar Griekenland gekomen om zaken te gaan doen en was eigenlijk alleen maar aan het lachen, maar vooral verbitterd aan het lachen over hoe stom zijn landgenoten uh, zijn. Uh, hij kan absoluut geen zaken meer doen um, en als je dan hem vraagt, uh, haal je je geld van de bank? Geld van de bank? Ik heb helemaal geen geld meer, hoe kan ik het dan van de bank halen? En zegt daarnaast van ja, weet je, Griekenland, uh, dat is geen land waar je dan weer opnieuw moet gaan opbouwen. Ik ga nu zaken doen met Albanië. Het voordeel van Albanië is dat het helemaal niks is en dat het vanaf de grond af aan opgebouwd kan, uh, kan worden en daar uh, zie ik dan nog wel wat toekomst in. Veel minder in mijn eigen land, veel minder in Griekenland maar ik ga gewoon dus uh, uh, hier de, de grens over via Macedonië uiteindelijk naar uh, Albanië... om daar zaken te gaan doen. En, en dat zei hij met een uh, verbitterde glimlach. Aha, kijk, ja, ja. Hey, hoe kijken de Grieken naar de rest van Europa? Um, verwijten ze Brussel veel? We horen ook al wat bozige reacties richting, richting Duitsers en ook Nederlanders. Ja, dat verhaal dat die Nederlander uh, in elkaar geslagen is... op de vragen, ben je Duitser? Nee. Ben je Nederlander? Ja. En dan een knal krijgen. Uh, dat, dat, daar heb je... Uh, ja, dat is uh, toevallig op, de, op het verkeerde moment op de verkeerde plek zijn. Uh, er wordt hier wel, uh, als je met mensen praat uh, en je zegt waar je vandaan komt dan wordt er wel gezegd van, uh, ha ha ha, jullie, uh, jullie ook. Hè? Jullie hadden wel een grote mond, maar jullie hebben zelf uh, ook problemen. En dan ga ik maar niet uh, zeggen dat we die problemen dan in twee dagen... Uh, in ieder geval voor de buitenwereld hebben, hebben opgelost. Er wordt wel gerefereerd aan hoe het in Nederland zit. Maar dat wordt niet heel vervelend tegen Nederlanders gedaan. Over het algemeen. Maar ja, die ene meneer was dus, ook al woonde die hier... net op het verkeerde moment, op de verkeerde plek. Goed. Joris van de Kerkhof, U hoort nog meer van hem op Radio 1 vanuit Athene later vandaag. Joris, dank je wel. Robin van Persie blijft hij bij Arsenal. De club probeert er van alles aan te doen om hem in Londen te houden. Hoort u straks meer over eerst de is Verkeers. Nou, het is een ongewoon woord vanochtend. Verkeersinformatie. Goedemorgen, maar dat bij is de het. de AWB zit zo waar Kees Quarks. Het is ook ongewoon, er is ja. helemaal niks te beleven. Dus dat is redelijk ongewoon helemaal voor een, do een donderdagavond. Maar vertel eens. Nou ja, geen ochtendspits gehad. Um, dat hadden we uiteraard wel verwacht. De avondspits was behoorlijk druk gisteravond. Het ja. duurde ook wel wat langer. Uh, rond 280 kilometer. Veel mensen toch een, een weekendje weg, een lang weekendje weg. Nou, we slapen allemaal uit vandaag. En het is redelijk weer, zeker ten opzichte van de laatste, laatste week of maanden. Dus uh, we zullen er een dag op uitgaan. En dan uh, zijn pretparken, attractieparken, uh, evenementen toch wel in trek. Uh, nou ja, dan, dan kom je al ga bij de Efteling, bij de Keukenhof. Want dat, dat kan nog, Daar uh, kom je dan terecht. Dus dan zal het wat drukker worden in de loop van de ochtend. En er zijn wat evenementen die ook veel bezoekers gaan trekken. De toppers, om er eentje te noemen. Vanmiddag, einde van de middag, wat drukte aan de zuidoostkant van Amsterdam. Bij de Arena. Ook bij Den Haag bij het Maartenveld staat de Tong Tong Fair. En er zijn allerlei, allerlei festivals. Dus uh, geen ochtend, geen avondspits, maar in de loop van de ochtend zie je toch in de recreatiegebieden wel wat drukte ontstaan. Ja. Dus hou rekening met enige verdraging. Kees, dankjewel. Graag gedaan. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, we gaan weer naar onze eigen topper. Mark Robin Visser. Files <laughs> um, naar het strand. Mark Robin, is het druk bij jou op de camping? Op bakken? Ja, de camping wordt nu uh, lekker wakker. En ik heb hier een jarige bij me. Vertel jij eens even hoe jij heet. Riemer. Riemer. En hoe oud ben jij geworden vandaag, Riemer? Zeven. Zeven jaar oud. Van harte gefeliciteerd. Heb je ook het bezuinigingsakkoord al doorgenomen? Nee. Nee? Dat gaan we zo doen, hè? Dat heeft u wel gedaan? Nou, vluchtig. U schrok er een beetje van, hè? Toen ik vanmorgen hier bij u kwam met het bezuinigingsakkoord. U zei, ja, het is hemelvaart, het is vakantie. Precies. En, en bovendien moet ik zeggen... ik heb persoonlijk heb het ontzettend goed en het kan allemaal best een beetje minder... Met, ja? In mijn persoonlijk leven. Dus dat zeg ik niet voor alle anderen hier in Nederland, maar... Uh, u kan het leiden? Ik, ik kan nog best wat leiden, ja. moet ik heel eerlijk Meneer hier, die wees op het eerste punt op het lijstje. Want dat raakt u persoonlijk, hè? Ja, de AOE-leeftijd gaat omhoog. 2023 naar 67. En wat is ja. uw situatie? Nou, mijn situatie is dat ik sinds maart met vroegpensioen ben gegaan... op basis van de oude regeling. En dan zou ik in 2020, zou die 67 jaar pas, eh, na, na 66 jaar pas ingaan. ja. Uh, nu gaat dat in stapjes vanaf volgend jaar al. Dat betekent dat ik over vier jaar, als mijn vroegpensioen afloopt, met een gat zit van een. Uh, nou, ik verwacht, zoals ik het nu berekent, vijf maanden. Een gat dan, met niks. Dan heb ik geen AOW, want normaal krijg je vanaf 65 AOW. Dan stopt mijn vroegpensioen in. Ja, Hoe ik, moet dat nu? Ik denk dat ik naar de bijstand moet. dan. Ik weet het niet. Ben je dan idee. tijdelijk in een uitkeringssituatie? Uh... Ja, uh, dat, dat is het enige wat er. Uh, wat er nog is volgens mij, want WW kun je niet meer als je al vier jaar uh, werkloos of werk, vrijwillig werkloos bent in een vroeg nee. Dus denk ik dat, uh, ja. Dus u bent er wel van geschrokken toen u dat uh, las? Ja, ja. nou ja, ik zag het aankomen natuurlijk. Omdat het er al wat uh, in de oude situatie was het nog erger want dan hadden ze het over een jaar. Uh, in het talentenakkoord, hè. Ja. Dus uh, ja, maar goed, ik heb ik, ik nog geen idee hoe dat opgelost in vijf maanden. Nee. Want ja, ik neem aan dat de bank geen genoegen neemt met uh, geen hypotheek betalen. Vijf maanden en eten en drinken moet toch ook? Heeft u een idee hoe dat met die meneer uh, hoe dat moet? Want u bent zo te zien nog lang niet aan uw pensioen toe. Ik um, ook niet hoor. Nee. Maar die meneer die zegt dus van ja, ik heb ineens uh, vijf maanden geen, uh, geen oude. He? Dat is lastig uh, ingewikkeld hè? Dat lijkt me ontzettend ingewikkeld. Ja, ja. ja. En, uh, ja, ik, ik zou meteen nu alvast dingen opzij gaan zetten voor de zekerheid. Ja. Maar ja, dat, dat, ja zoveel goed. tijd heb je daar niet meer voor. Ik zou nee. gaan bellen. Maar ik, met, nou uh, met ja, de, de, ik heb natuurlijk al uh, met uh, mijn vakbond, uh, waar ik lid van was en nog ben, heb ik al gebeld. En, en wat zeggen die dan? En, nou ja, uh, er zal wat geregeld moeten gaan worden. Maar ja, goed. Wat geregeld wordt, gaat worden, betekent waarschijnlijk dat uit mijn aow pot geld naar voren gehaald gaat worden ofzo. Dus dan gaat mijn AOE... Of mijn pensioen is het dan eigenlijk hè. Gaat er naar beneden waarschijnlijk. En de, de, uit die pot zal ik dan mijn uh, vijf maanden moeten ja, halen. Dat denk, die ik. financiële constructie worden bedacht. U ja. zegt ik kan het wel leiden. Ik, ik zie dat u ook begrip heeft voor de maatregelen. Nou ja, begrip voor hem Ja, er zal, er zal wat moeten gebeuren. En, ja. en dat zal ons allemaal wat gaan kosten. Ja. Dat dat. Uh... Zit er nou iets tussen van u zegt van oei, dat, uh, dat, dat, dat raakt mij? Uh... Kijk, de AOW leeft hij dus niet. Hè? Nou, ik zie dat de accijns op alcohol omhoog gaan. Ik, nee. weet niet, uh... ik ben van de Blauwe Knoop, joh. Je dus bent van de Blauwe Knoop. Ja. <laughs> ja. Ja. Nee, ja. Het zijn meer dingen die je gaat raken op het moment. Kijk, als ik ontslagen ga worden, dan ga ik, dan ga ik dit merken natuurlijk. Of ziek. Uh, of als ik ziek word. Ziek, zwak, menselijk ontslagen. Dan ben ik er vast niet blij mee. Nee. Uh, maar uh, ja, voor mij is dat op dit moment nog niet aan de orde. En, en ik heb het dusdanig goed dat ik denk. Ik kan hier en daar best ook wel wat af. Maar ja. dat geldt voor mij persoonlijk. Ja. Ja. Nou ja, goed. Zo zie je maar dat het inderdaad afhankelijk is van de situatie waar je in zit. Hè? Ja. ja, dat ja. is ook zo. Ja. Nou, ik goed. zie nog wel een uh, punt op de lijst. Waar ik erg van schrik is de verhoging van de, het eigen risico. Voor de zorgverzekering. 350 euro per persoon per jaar. Dus als je met z'n tweeën bent, is dat al 700 euro. Buiten de al fors gestegen premies en extra kosten. Ja. Nou ja, dan moet je ook nog voor het uh, ziekenhuisopname 57 per dag. Gaan betalen. Nou, ja, Het dus is geen pretpakket. Nee, dus, nee maar goed, daar, daar ging ik ook niet van uit. Nee. Maar kijk, in dat we allemaal een stapje terug moeten doen, snap ik. Maar dit, dit gaat. Ja, dit is op een aantal punten met de bottenbijl hakken. En dit gaat uh, bepaalde mensen echt in een, nou, een hele moeilijke positie brengen, denk ik. Nou, ik wens u sterkte. Bedankt. u met uw pensioengat. Ja. Uh, ja. AOW-gat, of hoe je dat ook noemen moet. Precies. Ja, ik denk en jij klaarveren. een hele fijne verjaardag vandaag. Uh, Ga je nog wat leuks doen? Ja, want er komen om 11 uur komen... de me meeste mensen hebben gezegd dat er om 11 uur... dat we om 11 uur komen. Nou, hartstikke leuk. Oh. Veel plezier vandaag. Mark Robin. Uh, ja, uh, uh, feliciteer Riemer ook namens ons even. Want ik heb uit Betrouwbare Bron weet ik dat hij een vaste luisteraar is... van het Radio 1 voor nou. Riemer, namens de hele NOS wordt jij gefeliciteerd... want we hebben gehoord dat jij altijd luistert naar het programma. Klopt dat? Ja. Ja? Nou, blijven luisteren, <laughs> jongen. Je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Dag. Dag. Dag Riemer. Dag. Ja, voor Riemer, een stukje van zangeres Oumu Sangare. Zij is beroemd in Mali, maar ook ver daarbuiten. In haar land werd in maart de democratisch gekozen regering van president Touré afgezet door militairen. In het noorden heersen inmiddels Touareg-opstandelingen en moslimradicalen. En sindsdien verkeert Mali in een diepe crisis. Afrika-correspondent Kurt Lindeyer ging op bezoek bij Sangare. En hij vroeg haar hoe de mensen daar zich in Mali nu, zich nu voelen. De harten van de Maliërs zijn gepeinigd en gebroken. Want sinds het ontstaan van Mali, 50 jaar geleden, hebben we nog nooit zo'n oorlogssituatie gehad. Je kan het iedereen op straat vragen. We zijn ongelukkig. Mijn land is ongelukkig. Mijn land is ongelukkig. In het noorden van uw land zijn moslim-extremisten aan de macht gekomen... en voor deze rebellen is iedere vorm van vermaak, zoals muziek en dansen, haram, verboden. Als deze radicalen nu eens de hoofdstad Bamako zouden bereiken... betekent dat dan het einde van die unieke Malinese muziek? No, jamais. Les vont mourir avec leur muziek. Nooit, we zullen sterven met onze muziek. Wat kan u doen? Nous, on va continuer à parler. We moeten de Maliërs aanmoedigen te blijven praten... Met degenen die Noord-Mali nu controleren en denken dat ze geen Maliër meer zijn. En we blijven voor ze zingen. En we zullen ze vertellen dat Mali ondeelbaar is. Het is een land van onze voorvaders. Zij begrepen elkaar in hun tijd. Waarom wij dan niet nu? Het is een land van onze arrière-zarrère-grand-pères die ze hebben. Noss' arrière-zarrère-grand-pères waren daar. Ze hebben hun leven gedaan. Ze hebben het gehoord. Waarom niet? Als u nu een lied zou componeren en zingen, wat zou daarvan dan de titel zijn? La paix. Rien vond la paix, c'est tout ce qu'on cherche ici, la paix seulement, dans notre cher Mali. Vrede, dat is wat we nodig hebben. Vrede en eenheid, dat is wat we nodig hebben in ons geliefde Mali. Il faut la paix, il faut la paix, il faut la paix, la paix au Mali... Il faut la paix, il faut la paix. C'est dans la paix que nous pouvons manger. C'est dans la paix que nous pouvons chanter. C'est dans la paix que nous pouvons danser. Il faut la paix. Prions pour la paix. Il faut la paix. Chantons pour la paix. Il faut la paix. Parlons pour la paix. Il faut la paix. Marchons pour la paix. Il faut la paix. Il faut la paix. Il faut la paix, la paix au Mali. Il faut la paix, la paix dans le nord. Il faut la paix. Sangare en Kurt-Linda sprak met haar. Het is vijf minuten voor half tien. Wij gaan nog even voetballen. Blijft de Nederlandse voetballer Robin van Persie nou bij de Londense club Arsenal of niet? Want dat is de grote vraag. Van Persie was het afgelopen seizoen topscorer in de Engelse Premier League. Doet het erg goed daar. Zijn club Arsenal wil er dus alles aan doen om hem te behouden. En vandaag beginnen de onderhandelingen. Maar van Persie zelf lijkt de deur open te willen houden naar andere clubs. Correspondent Arjen van der Horst... Ah ja, en afgelopen zondag dwong Arsenal een plek af in de Champions League. En Van Persie, je zei het al, is mateloos populair bij de club. Waarom staat hij toch open voor verandering? Waarom wil hij misschien wel weg? Ja, dan speel je wel in de Champions League en dan ben je voetballer van het jaar. Maar ja, je wint nog steeds geen prijs. En dat is de grootste frustratie van Robin Van Persie. Uh, al zeven jaar lang hebben ze geen prijs gewonnen, zelfs niet een beker. Uh, en Van Persie had dat vorig jaar al kenbaar gemaakt... Uh, we moeten eigenlijk meer spelers aantrekken uh, om uh, prijzen te kunnen winnen. Bovendien uh, staat een lange reeks clubs in de rij voor Van Persie. Nou, dit seizoen waarin hij zoveel scoorde, 37 doelpunten in totaal. Manchester City, Manchester United, Juventus, Real Madrid, Barcelona. Allemaal zouden ze Van Persie graag willen hebben. Nou, uh, dit zijn dus ook clubs die wel titels halen. Bovendien, ze betalen flink meer. Ja, en waar zal hij dan zijn keuze van af laten hangen, Arjen? Dus van de mogelijkheid die prijzen te winnen? Ja, spelers en geld uh, denk ik ook wel. Uh, hij wil van zijn coach Arsène Wenger zien dat hij het serieus neemt. Dat hij dus nieuwe spelers gaat kopen deze zomer. Dat zal niet makkelijk zijn, want Arsène Wenger ja, is niet het type... dat gevestigde namen binnenhaalt. Hij is eerder een coach die jong talent koopt en dat dan vervolgens kweekt... Tot uh, supersterren, zoals het ook met Robin van Persie is gebeurd. Uh, van Persie heeft wel aangegeven, dat deed hij ook vorig jaar al, dat hij wel gevestigde namen wil zien. Nou, één aankoop he heeft Arsenal al gemaakt. Dat is Podolski, de Duitse international. Dat is een goed begin, zou je kunnen zeggen. Maar ja, dan speelt er ook nog geld mee. Van Persie zal na afgelopen seizoen gewoon een hoger salaris willen hebben. Ja, en uh, hoeveel verdient hij nu dan? Dat is niet mis. Hij verdient uh, bij Arsenal een kleine 90.000 euro per week. Uh, dat, is, dat is het maximum wat je bij Arsenal kan verdienen. Die hebben een vrij rigide salarisstructuur. Hartstikke veel natuurlijk, maar niet uh, echt veel als je het vergelijkt met andere Engelse clubs. Een club als Manchester City bijvoorbeeld betaalt sommige spelers 250.000 euro per week. En dan lijkt dat bedrag van Van Persie ineens een stuk kleiner. Um, Arsenal snapt ook wel dat ze iets moeten doen om Van Persie te houden. En volgens de Britse media ligt er nu een bot op tafel van 160.000 euro per week. Daarmee zou Van Persie de duurste Arsenal-speler worden in de geschiedenis van de club. De de vraag is, is het ook genoeg? Want er zijn clubs die nog veel meer bieden. En Man City zou zelfs bereid zijn... een salaris van 310.000 euro per week aan te bieden. Dus ja, dat is zeer verleidelijk. <laughs> dat lijkt mij wel. Ja, die carousel komt natuurlijk nu langzaam op gang. Uh, denk je ook al dat er snel een besluit... ...genomen zal worden, dat er iets wordt doorgehaald. Want ik kan me ook voorstellen dat men het over het kampioenschap, Europees kampioenschap heen wil tillen. Ja, Wenger had liefst gewild dat hij al een besluit had voor het EK zou beginnen. Maar ja. dat lijkt niet te lukken. Er is gisteren overlegd tussen Van Persie en de club. Daar is niks uitgekomen. Ja, van Persie gaat nu mee met de Nederlandse selectie. Dus het lijkt er inderdaad op dat dat besluit over het EK wordt heen getild. Arjen van der Horst vanuit Londen over de toekomst van Robin Van Persie. En zo zijn we op deze Hemelvaartsdag aan het eind gekomen... van het NOS Radio 1 Journaal voor dit moment. We wensen u nog een hele fijne dag. Bij Sven bijvoorbeeld. Sven Kokkerman, goeiemorgen. Dag Lara, goeiemorgen. Uh, Hemelvaartsdag, dus een speciale uitzending. Ik ga een uur lang praten met twee mensen die de wereld willen verbeteren... en daar allemaal inspiratievolle ideeën bij hebben. Met Bart Knols. Uh, hij is een muggenonderzoeker die uh, in de strijd tegen malaria zelf medicijnen innam. Die eigenlijk voor honden en katten waren bedoeld. En hij zegt dat hij malaria kan uitroeien. En dat zou een oplossing zijn voor heel veel mensen in de tropen. En ook Thea Hilhorst schuift aan. Ze is bijzonder hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw. En uh, met haar praat ik over uh, uh, landen zoals Haiti en waarom het toch telkens maar niet lukt om... De problemen daar op te lossen. En dat het ook in ons belang is. Kortom, twee wereldverbeteraars, zometeen tot half elf bij de Kairo in Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws: hier is Jan van der Putten: Radio 1, het NOS Journaal. Psychiatrisch patiënten zijn veel vaker slachtoffer van geweld... dan de gemiddelde Nederlander. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Vaak stapelen problemen zich op, zoals verslaving en armoede. En als patiënten in slechte buurten terechtkomen... en slechte relaties aanknopen, liggen conflicten voor de hand... zeggen de onderzoekers. De Vereniging Nederlandse Gemeenten denkt dat het vijfpartijenakkoord... de lagere overheden veel geld zal kosten. Zo mogen gemeenten hun spaargeld niet meer bij gewone banken stallen... maar alleen nog bij het ministerie van Financiën. En dat kost geld, zegt VNG-voorzitter Ralf Pans. De blinde Chinese activist Chun Guangcheng kwam China waarschijnlijk snel verlaten. Hij heeft een aanvraag voor een paspoort afgerond... en heeft van de autoriteiten te horen gekregen... dat het waarschijnlijk binnen 15 dagen wordt afgegeven. Chun wil studeren in de VS. En prinses Maxima is vandaag 41 geworden. De echtgenote van prins Willem-Alexander viert haar verjaardag in familiekring. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Hemelvaartsdag vanochtend en dus een bijzondere uitzending van KRO Goedemorgen Nederland... met als thema wereldverbeteraars twee gasten zitten hier aan tafel. En met hen praat ik het komende uur over de aanpak van een aantal wereldproblemen... de ideeën hoe we ze kunnen oplossen en de rol van Nederland daarin. Het is twee over half tien. U luistert naar de KRO met Goedemorgen Nederland. En zoals altijd kunt u uw reacties en vragen kwijt op goedemorgennederland. En u kunt ons ook volgen op Twitter via hashtag GMNL Radio. Twee gasten aan tafel, ik zei het al. Medisch entomoloog, zeg maar muggenonderzoeker Bart Knols en Thea Hilhorst. Die is bijzonder ook leraar humanitaire hulp en wederopbouw aan de Wageningen Universiteit. Allebei van harte welkom. Goedemorgen. Hoe bent u wakker geworden? Met uh, welk idee om de wereld te verbeteren op deze uh, hele dagen? Het idee wat er gewoon iedere dag is, gewoon harder tegenaan gaan... om te proberen de, we de wereld een beetje beter te maken. Ja, mevrouw Hulst, u haalt wel meteen een tablet tevoorschijn. Wat gaat u doen? Nee ja hoor, ik zou, dacht, die heb ik er even bij. Dat vind ik makkelijk. Oh, oh oké. Okay. Als ja. geheugensteutje. <laughs> Goed, meneer Knolst, elk jaar sterven er uh, 700.000 mensen aan malaria. Kunnen we die mensen redden? Met andere woorden is malaria uit te roeien. Het antwoord uh, op dat tweede deel van de vraag is bij mij volmondig ja. We hebben immers al in meer dan 70 landen malaria uitgeroeid. Waaronder heel Europa, de Verenigde Staten, Australië, Taiwan, Caribbe, noem maar op. Ja. Met andere woorden, er leven op dit moment 800 miljoen mensen wereldwijd in gebieden waar ze vroeger het risico liepen op infectie met malaria. En waar het gewoon verdwenen is. Dat geeft gewoon al aan per definitie, ja het kan. Maar daar heb je veel voor nodig. En op dit moment zitten we inderdaad nog met die 700.000 slachtoffers op jaarbasis. Ja. En uh, een recente studie heeft nog meer roet in het eten gegooid, vrees ik. Want die kwam uit uh, 1,24 miljoen. Dus er zit nog een behoorlijke discrepantie tussen wat de Wereldgezondheidsorganisatie zegt. Ja. Dat zijn die 700.000. En wat die studie in Amerika liet zien. Goed, we gaan er zo uitgebreid over doorpraten ja. En ook hoe we dit dan de wereld uit kunnen helpen. Uh, mevrouw Hilhorst, uh, we zitten in een uh, financiële crisis in uh, Europa... Mm -hmm. uh, en überhaupt in de hele westerse wereld wel. Hoe belangrijk is het dan toch om aandacht te houden... voor uh, de wat zwakkere landen in de wereld... die met grotere problemen kampen nog? Ja, ik vind dat natuurlijk heel belangrijk. Kijk, Want uh, uiteindelijk als je ziet van, van, uh, dat bijvoorbeeld ook fondsen... voor humanitaire hulp langzamerhand aan het afnemen zijn... en dan heb je het echt over plekken waar mensen acuut, acuut in levensnood zijn... ja, daar moet je natuurlijk altijd aandacht houden. Ja, maar goed, we gaan toch even iets meer naar onszelf kijken nu. Dat is wel de praktijk, maar dan is het ook wel heel belangrijk... dat er nog steeds mensen zijn die de blik naar de toekomst gericht houden... en de blik op de wereld gericht houden. Is dat ook in ons eigen belang? Ik denk dat zeker dat het in ons eigen belang is. Want anders dan zou je op een hele korte termijn crisis afkoersen... en daarmee je hele ja, je plek in de wereld eigenlijk op het spel zetten. We gaan er zo uitgebreid over doorpraten. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. U zei net, meneer Knols, 1,24 miljoen mensen sterven aan malaria... volgens het ene onderzoek en 700.000 uh, in het andere onderzoek. Um, gaat het eigenlijk goed met de strijd tegen deze ziekte... die we oplopen via muggen? Ja en nee. Ik verwachtte deze vraag natuurlijk al. Ja, um, ja in de zin van... Sinds 2000... Ho, pas op, u valt S bijna van uw stoel. Ja. Sinds 2005 zien we een... Uh... Een, een zeer sterke afname in het aantal uh, dodelijke slachtoffers uh, ten aanzien van malaria. Hoe komt dat? Uh, door het beter inzetten van de bestrijdingsmethoden die we op dit moment ter hand kunnen nemen. En dat zijn? Dat is een, een betere uh, therapie, een, een, een, een, een combinatietherapie gebaseerd op artemisinine. Dat is een middel wat al meer dan 2000 jaar wordt gebruikt in de Chinese traditionele geneeskunde. Ja. Daar hebben we nu een hele goede formulering van. En die wordt uh, op grote schaal ingezet in, uh, in Afrika. Waar ja. eigenlijk de, de kindersterfte het grootst is. Ja. Ten maar dat is dus de behandeling van patiënten die de ziekte al hebben opgelopen? Ja, dat is één. Preventie uh, zitten we goed, redelijk goed met het inzetten van de geïmpregneerde klamboe. Ja. Dus de klamboe die met, met insecticide is geïmpregneerd. En die op steeds grotere schaal wordt uitgerold. Ja. Onder de belangrijkste groepen, dat zijn kinderen jonger dan vijf en zwangere vrouwen. Ja. Um, dan zijn er inmiddels in het afgelopen paar jaar... meer dan 300 miljoen van richting, uh, richting Afrika vertrokken. Ja, en als je dus kinderen en vrouwen onder, uh, onder moet legt... Dan, dan ga je een impact hebben op de transmissie van de ziekte. Dus een afname zien we. Maar het nee-deel van mijn antwoord is dat... Uh, als jij op een gegeven moment uh, het systeem probeert aan te pakken... met een insecticide, dan wel een medicijn... Uh, je hebt hier te maken met een biologisch systeem en dat evolueert. Dus dat verandert. En wat we nu zien is dat zowel de malaria parasiet Um, resistent begint te worden tegen dat middel artemisinine, Het belangrijkste wapen als therapie. En dat uh, muggen op steeds grotere schaal uh, resistent worden tegen de insecticiden die worden ingezet. Uh, waaronder die insecticiden die we kunnen gebruiken op klamboes. En dat is maar een heel beperkte groep insecticiden. Die moet je namelijk uh, vanwege de, het, het, het mogelijke gevaar voor, uh, voor mens. Uh, kun je niet zomaar alles op een klamboes smeren. Uh, dat is natuurlijk gif. En dat is, want het is gif. Dus er is maar één klasse van insecticide toegestaan, de zogenaamde pyritroïde. Ja. En dat is eigenlijk, ja, je moet je voorstellen: een baby wat onder zo'n klamboe ligt, die kan die klamboe in de mond nemen en kan dat dagelijks ja. op zuigen. Daar moet, moet zo'n middel tegen bestand zijn. Ja. En dus hebben we eigenlijk geen alternatief. En dat is een beetje het gevaar waar we nu tegenaan lopen. We, we boeken successen. Het gaat redelijk goed. We zien een afname. Maar kunnen we die afname ook daadwerkelijk vasthouden? Ja. En hoe resistent zijn die muggen tegen um, de middelen die wij innemen... als we zelf naar de tropen gaan om te voorkomen dat we het krijgen? Daar zit een, uh, daar zit een probleem. Uh, de, de middelen die, er, die nu op de markt zijn zijn uh, redelijk goed, maar geven geen 100% bescherming als je in de tropen bent. Nee. Met andere woorden, het is niet uitgesloten dat je het krijgt. Nee. Je kunt het nog steeds krijgen, ja. Ja. Is er een pil tegen malaria? Er zijn uh, een hele hoop verschillende medicijnen tegen, tegen malaria. Ja. Maar goed, we zijn, we zijn die dus aan het verliezen. Hè? Het belangrijkste medicijn wat we ooit gehad hebben, dat was chloroquine. Ja. Um, en chlorokine, daar is resistentie uh, voor het eerst waargenomen in Zuidoost-Azië, op het grensgebied tussen Thailand, Cambodja en, uh, en Burma. Is dat chlor en kinine samen? Heet dat daarom? Nee, voor het... nee, het is een derivaat, het is een synthetisch derivaat van, van kinine. Okay, okay. Um, en dat werkte bijzonder goed en was bijzonder goedkoop, Is dus niet onbelangrijk natuurlijk. Hmm. Um, maar die resistentie die is, die is uh, Azië ontsprongen en die is gaan verspreiden over de hele wereld. Dus dat betekent dat nu in Afrika, ja, je kunt even goed kinderen snoepjes geven, want chloroquine doet helemaal niks meer. Maar je zou toch denken dat uh, als er zoveel mensen sterven of dreigen te sterven aan malaria, dat het voor de farmaceutische industrie een buitengewoon interessante markt is om een medicijn te ontwikkelen. Ja en nee. Weer een ja en nee antwoord. U bent daar uh, lekker genuanceerd. Vandaag. Ja, kijk, uh, <laughs> het, het is zo dat, uh, natuurlijk is het zo dat uh, farmaceuten geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van, uh, van malaria medicijnen. Omdat immers uh, op jaarbasis er meer dan 300 miljoen infecties plaatsvinden. die je moet behandelen. Nou, dat is nogal wat. Um, maar van de andere kant uh, is die markt voor malaria medicijnen... eigenlijk niet te vergelijken met de markt voor, uh, voor ziekten en aandoeningen... die wij in de eerste wereld hebben. Met andere woorden, het levert gewoon niet genoeg geld op voor die farmaceuten. Ja, nou zijn er gelukkig wel initiatieven die zijn opgezet... om, om public-private partnerships, dus het bedrijfsleven met de overheid... Uh, te ja. laten samenwerken om wel die stroom aan nieuwe uh, mogelijke middelen... tegen malaria op gang te houden. Ja. Daar wordt wel geld in gestopt. Maar ja, uiteindelijk voor farmaceuten is het niet een echt grote business. Maar? Maar um, tegelijkertijd zegt u dat de ziekte ook is uit te roeien. Ja. En dan heb je dus zo'n heel medicijn niet meer nodig... want dan heb je de ziekte niet meer. Jawel, ik zou nog steeds een, een, een, een sterk voorstander zijn... voor het inzetten van medicijnen. Maar wat je moet doen, is opnieuw om die evolutie... waar ik het net over had, om die voor te blijven zul je ervoor moeten zorgen dat je uh, geïntegreerd aan de slag gaat. Dus je moet zowel preventief als curatief... Ja. Moet je aan de slag, en maar hoe roei je, je, je de ziekte integreren. uit dan? Sorry? Hoe roei je de ziekte uit? Hoe doe je dat? Uh, door zeer rigoureus aan de slag te gaan. En ja, daar, je daar, maar je komt er moeilijk met een muggenmapper uh, of een vliegenmapper uh, het moeras in om daar uh, muggen dood te gaan slaan. Nou, zo dus zijn die... we er wel vanaf gekomen. In Amerika bijvoorbeeld. Oh, hè? Zo? Door, nou, niet met de vliegenmapper, maar door heel rigoureus aan de slag te gaan. En als je dat doet en je zet voldoende mensen in uh, om, om, om de bestrijding uit te voeren en je organiseert dat goed, management is een, is een keyword in dit geval, ja. uh, dan kun je heel ver komen. En, en dat zien we eigenlijk in alle gebieden waar we geslaagd zijn, daar was het gewoon een zeer strak, goed georganiseerd Maar hoe avond. doe je dat dan? Want als je s'nachts in je bed ligt, ik, doe eens er wel, het is al, ik heb al moeite om één mug te vangen. Ja, nou ja, goed, dat doe je dus... Kijk, als jij de muren van de, die slaapkamer behandelt met een insecticide... en nadat die het bloed van jou genomen heeft en die zit daar op die muur... dan is het gewoon gebeurd. Dus als je dat heel goed en rigoureus aanpakt... en je zorgt ervoor dat die middelen blijven werken... Um, dan kun je heel ver komen. En lijkt, we zijn dus al heel ver gekomen. Lijkt me niet gezond. Nou ja, goed, er zijn opnieuw ook weer middelen... Uh, die, die inmiddels niet meer die problemen hebben... zoals we die vermenigd hebben gehad met... Middelen als DDT bijvoorbeeld. Uh, er zijn goede alternatieven op dit moment. Er zijn zelfs biologische bestrijdingsmiddelen die worden ingezet. in de strijd tegen malaria. Dus als we dat zouden doen, zijn we binnen een paar jaar wereldwijd van malaria af? Dat vind ik wat ver gaan. Uh, want, uh, en daar komen we ongetwijfeld in het in, uh, zo meteen over te spreken. Er zijn nou eenmaal gebieden op aarde waar die bestrijding heel moeilijk ter hand kan worden genomen. vanwege problemen die er zijn. Kijk, als jij in het oosten van Congo. Uh, malaria wilt gaan bestrijden, heb je een serieus probleem. Centraal Afrikaanse Republiek, Tjaat. Uh, noem maar op, er zijn een aantal landen, Zuid-Sudaan... waar je grote problemen tegenkomt... als je überhaupt een infrastructuur wilt opzetten om te gaan bestrijden. Ja, want daar is namelijk een burgeroorlog. Ja, en dan is het moeilijk te bestrijden. Dus, dus er zijn een aantal randvoorwaarden... eer dat je echt kunt gaan nadenken over de eliminatie van malaria. Ja, en als je het in de landen daaromheen zou uitroeien... Is, bedoel, roei je de ziekte dan uit... behalve dan op de plekken waar die burgeroorlog uh, plaatsvindt... of verspreidt de ziekte zich dan vanzelf weer opnieuw? kan zich weer opnieuw gaan verspreiden... maar schaal is wel het kernwoord in dit, uh, in dit geval. Ja. Heel simpel gezegd, op, op, een, op een globale schaal, op een mondiale schaal... Ja. Uh, Europa is vrij, dan heb je sa de Sahara als een soort buffer... Ja. en daaronder heb je heel veel malaria. U bent, u bent opgehouden met onderzoek te doen naar muggen... omdat u malaria wil gaan bestrijden. Um, was het ook niet in alle eerlijkheid... omdat u met dat gepruts met die muggen wel een beetje klaar was? Uh, nee, want oh, we prutsen <laughs> nog steeds heel veel met muggen. Uh, ja. we, hebben een, we hebben een laboratorium in, in Wageningen... Ja. Uh, waar wij onderzoek doen uh, op zo'n manier dat we niet... Uh, per definitie met dat onderzoek bezig zijn om daarover te publiceren. Ja. Wat je normaal binnen de, de academische wereld uh, doet. Ja. Maar om door te stoten naar producten en processen... die daadwerkelijk een verschil kunnen maken in het veld. Ja. En ja. dat is eigenlijk de reden waarom die verandering heeft plaatsgevonden... binnen mijzelf. En dat is namelijk dat we... Ja, ik heb in de afgelopen twintig jaar veel onderzoek gedaan, veel gepubliceerd... maar vrij weinig veranderd in de echte wereld van malaria. En daar ben ik met een aantal mensen mee bezig om daar veranderingen aan te brengen. Dus genoeg gestudeerd, nu handen uit de mouwen. Ja, ik denk, dat, dat vind ik een hele goede opmerking. Ik denk dat we uh, inmiddels zoveel wapens hebben... dat als we die op een goede manier inzetten... en er serieus mee aan de slag gaan... dat we grote delen van de wereld vrij kunnen maken van blij. Ja. Maar, nou, en dan komen we meteen op het volgende probleem... Dat zal ook relateren aan de discussie die we zo meteen hebben... over waar we zitten met de, de, de economische malaise wereldwijd. Ja. Er is, om dat goed te kunnen uitrollen... om daadwerkelijk een impact te kunnen hebben op malaria wereldwijd... Ja. heb je 6 miljard dollar per jaar nodig. En we hebben er 1,6. Dus er, er gaat niet voldoende in die pot... om ook daadwerkelijk het verschil te kunnen maken. Dus u bent met iets bezig wat op dit moment niet zoveel zin heeft? Nee, uh, je kunt uh, wel degelijk in een aantal gebieden uh, een echte impact hebben. Ook, ook met de middelen die we daar nu beschikbaar kunnen stellen. Maar als je uh, op echt grote schaal aan de slag wilt, dan zal er veel meer geld in moeten. Daar gaan we zo meteen over verder praten. Tá tudo preparado, vem drink nog een glaasje wijn. Vriendin, heb je En faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar vão nessa bellen. Ik wil je nog Quero keer bellen. você wil je nog een keer bellen. Ik wil je nog een keer bellen. Ik Quero je nog você keer bellen. Ik que je nog een keer bellen. Ik wil che che Ga er putje komen zitten in de morgen om te dansen. Volg me, want Kan balada. Ik wil putten met je in Até o sol volar. Tot zon gaaien. Later maar balada. Denk Gustavo Lima, tot de madrugada volar. rolar vandaag gaat Tchê, tchê, tchê, tchê, e você Gustavo Lima, balada uit Brazilië, een land dat... Uh enige tijd geleden nog als een probleemgebied werd gezien... maar nu economisch buitengewoon aan de weg timmert... en het eigenlijk beter doet dan wij hier in Europa, mag je wel zeggen. Mevrouw Hilhorst, ja. hoorde ik u nou net de verklaring proberen te zoeken... voor het feit dat u zelf nog nooit malaria hebt gehad? Ja, wij zaten in, tijdens de muziek daar even over te praten. Ik ben verbaasd, want ik kom dus eindeloos in de tropen... en ik gebruik niet vaak profilaxe en ik krijg nooit malaria. Dus, maar ik word ook niet gebeten door muggen. Dus mijn vraag was, hoe komt het wordt er ook onderzoek gedaan naar de mensen die geen malaria krijgen... en die in die gebieden wonen, waarom dat eigenlijk is. Hebben wij iets op onze huid of wat dan ook... waardoor ja. we geen malaria of niet gebeten worden? En het antwoord? Het antwoord is dat um, iedere persoon die ruikt anders... Ja. Zo simpel is het. Daarom kan de, die, de speurhond uh, aan de hand van een t-shirt je terugvinden in een groep mensen. Feromonen zijn dat geloof ik ja. toch? Kairomonen uh, noemen we dat dan. Oh. Uh, Feromonen hebben met seks te maken. Kairomonen oh, ja. die hebben te maken met aantrekking. Ja. Maar goed. Seks okay. met muggen? Uh, nou, daar, daar, nee, nee, nee, nee, maar nee. Waar, het, waar het om gaat, hier is dat uh, iedere mens heeft een andere geur heeft en die geur die wordt geproduceerd door bacteriën op de huid. En iedere persoon heeft dus een, een net iets andere samenstelling... van de bacterieflora, dus de soorten van bacteriën op de huid... en de hoeveelheid daarvan. Ja. Dat betekent dat iedereen andere geurtjes produceert... en daardoor is de ene persoon aantrekkelijker dan de andere. Maar er zijn dus bepaalde flora waar die muggen niet van houden. Ja, er zijn, er zijn dus bepaalde bacteriën die stofjes afgeven... die juist muggen afstoten. En ja. dan zijn er andere bacteriën die stofjes afgeven die muggen aantrekken. En toen stelde mevrouw Hilhorst een volgende interessante vraag, namelijk... Weet u nog? Nou, Ik vroeg me af of daar ook mee geëxperimenteerd wordt... dat je dan die flora overbrengt... en dat je daar gewoon een heel simpel poedertje hebt... wat mensen op hun huid smeren... die, die, die dat soort geurstoffen wijzig hebben. Maar ik heb begrepen dat dat niet kan. Nou, het, het, zou, het zou in principe wel kunnen. We hebben nu middelen zoals het bekende date... waarmee je, waarmee je muggen kunt afstoten... Waar overigens ook resistentie tegen het optreden is, interessant genoeg. Uh, maar je zou kunnen denken aan uh, iets te gaan doen met die bacteriënflora op de huid. Ja. Dus, dus de, de bacteriën die de stofjes produceren, die muggen afstoten, om die juist te promoten. Ja. Hè, er daar meer van op de huid te krijgen. En juist de, die, uh, wat de, de, de muggen aantrekken, uh, om die bacteriën juist tegen te gaan. Maar ja, dat is een hele andere tak van sport. En ik voel er veel meer voor om gewoon het veld in te gaan. dan gewoon rigoureus daar, euh, daar muggen te bestrijden. U wil gewoon als een, een, een muggenmassa moorden naar de te, keer gaan. zodat we geen muggen meer hebben. En als we de geschiedenis induiken. dan zien we daar werkelijk fenomenaal mooie resultaten voor. Ja, u vindt het geen goed idee dat heel Afrika. of een andere delen van de tropen gaan ruiken naar mevrouw Hilhorst? <lacht> uh, nog niet, nee. Oké. Okay. <lacht> u hebt een pil ingenomen. die eigenlijk bedoeld was voor katten en honden. Nou ziet u er nog tamelijk florisant bij hier. En waarom hebt u dat gedaan? Ik heb dat gedaan uh, na aanleiding van een lezing die ik bijwoonde... Van, uh, van een veterinair, een dierarts... Die, uh, die op een gegeven moment daar de laatste ontwikkelingen... op dat vakgebied uh, presenteerde aan een zaal. En ik zat daar in die zaal en ik ging ja, letterlijk van... oké, okay, als dit zo is, dan zou dit wel eens zo kunnen zijn... en dan zou dat wel eens zo kunnen werken. En wat was de werking? Uh, en wat was het van pil? Wat was de, die eigenlijk eigenlijk bedoeld? De werking, de werking is, heel, uh, is heel simpel. In die zin, uh, je neemt de pil in... En, um, Dat ik nog. Dan ga je drie uur daarna steken je, je arm in een kooi met muggen. Ja. Die laat je zich allemaal uh, volzuigen. Ja. En dan ga je eens een uur later bij die kooi kijken. En dan liggen het gros van die muggen liggen met de pootjes in de lucht. Dus je maakt van jezelf eigenlijk een, uh, een, een, een muggenmoordenaar. Laten we het zo zeggen. Ja, en wat zit er in die pil dan? Daar zit een, een zogenaamd neurotoxine in. Dat is een, een stof die aangrijpt op het zenuwstelsel van het insect. Ja. Maar voor mensen totaal uh, ongevaarlijk is waarom gaan we die pil dan niet allemaal slikken als we naar de tropen gaan? Omdat dit een zeer recente ontdekking is. Dat van, is uh, van uw kant? Van, van ons bedrijf, ja. Ja. ja. En u hebt het uh, onlangs ook gepresenteerd bij TEDx, hè? In uh, Maastricht? Ja, en ik ben er zeer uh, verheugd over dat het inmiddels ook op TED.com uh, staat, dit verhaal. Dus dat genereert een hele hoop aandacht voor dit, uh, voor dit gebeuren. Nou, wij zijn, wij zijn als klein bedrijf in Wageningen niet in staat... om, uh, om dit uh, wereldwijd aan de man te brengen. En ja. we, we zijn dus op zoek naar, naar partners... Uh, liefst de grote farmaceuten die zich daarachter kunnen zetten om ons te helpen uh, dit, dit middel naar de markt te brengen. Dus er is een pil die wij met z'n allen kunnen slikken. En als we dan nou geprikt worden, dan vallen die muggen morsdood neer. Ja, het, het, het hele mooie, of het hele mooie, het, het, het, het interessante van het verhaal is dat de belangrijkste soorten muggen die malaria overbrengen dat zijn ook muggen die eigenlijk vrijwel exclusief bloed van mensen tot zich nemen. Ja. Dat betekent dus als je uh, met een methode die we mass drug administration noemen... iedereen in de populatie neemt het middel tot zich... dat ja. uh, je dan ja, in, in een heel korte periode, een periode van drie weken... dat je dan een, een mega-impact op die muggenpopulatie zult krijgen... en dat de transmissie van de ziekte gewoon uh, gaat instorten. En is dat wel iets waar veel belangstelling voor bestaat bij de farmaceuten of niet? Er, er zijn wat signalen die kant uit. Maar het concept aan zich is, is ontzettend nieuw. Ja. En eh, het valt dus niet binnen het normale portfolio waar farmaceuten zich mee bezighouden. Want die richt zich met name op het aanpakken van de parasiet, ja, die ja. de ziekte Malaria veroorzaakt in de mens. In plaats van de mens een pilletje te geven waarmee je de overbrenger aanpakt. Dus ja. dat is een heel nieuw concept. Dus een, een pil die je in feite omtovert door een serie moordenaar van muggen. Ja. En eigenlijk is het hele concept van dat iedereen in een gebied een, een, een medicijn tot zich neemt, dat is iets heel onbekends hier in Nederland. Maar in ontwikkelingslanden kennen we dat wel. Ja. Bijvoorbeeld in de bestrijding van rivierblindheid. Dat is ook een ziekte die wordt overgedragen door insecten. Ja. Een wormenziekte. Um, waar op grote schaal uh, het middel ivermectine... wat trouwens ook uit de veterinaire hoek komt... Ja. Uh, wordt ingezet. En heeft geleid tot vrijwel het uitroeien van rivierblindheid in West-Afrika. Ja. Het, het ingewikkelde hierbij is natuurlijk... dat als die muggen jou prikken en daarna pas doodgaan... dan ben je al besmet. Dus dit werkt alleen maar als er dan geen nieuwe besmette muggen meer in het gebied komen. toch? Dus, Klopt dus, helemaal. Dus, dus de mug is dood, maar jij hebt malaria. Ja, ja, we, noemen dit, we noemen dit een <laughs> altruïstisch medicijn. Ja. Dus dat betekent dat jij, jij beschermt je omgeving... Ja. met uh, zo'n middel in plaats van jezelf. Klopt helemaal, je kunt nog steeds geïnfecteerd raken. Ja. Het middel werkt niet tegen uh, de ziekteveroorzaker. Ja. Maar, en daar komt het volgende... het is wellicht interessant om te gaan denken aan een combinatie van. Dus je neemt een pil in die zowel de parasiet de malaria-parasiet in jou behandelt... zeg maar het klassieke medicijn tegen malaria... Ja. maar je voegt daar dit middel aan toe. Ja, dan krijg je dus twee klappen in één keer. Je pakt en de parasiet aan... en de overbrenger van de parasiet, de mug. Juist dat lijkt me een markt die je zou moeten bestormen. met het oog op het redden van heel veel mensenlevens. en ook met het oog op veel geld verdienen, toch? Zonder meer. Ik denk dat, nou ja, goed, dat geld verdienen. staat heel serieus. Ook voor ons als bedrijf staat het echt op de tweede plaats. Wat ik ontzettend graag zou willen. Maar voor farmaceuten hoor ik altijd tenminste. Dat is de algemeen luidende kritiek niet. Tuurlijk. En dan komen we bij mevrouw Hilhorst. namelijk dat. waarschijnlijk gaan wij het alleen maar doen als het ook in ons eigen belang is. Ja, het. Het punt, denk ik, hierbij is, van die 6 miljard, dat zou best op te brengen zijn als malaria het enige probleem was. Maar eigenlijk vraag je daarmee voor een stuk van, goh, maak nu eens een tijdje malaria tot je enige probleem Wat laatst... is er mis mee? Nou, dat, dat zou een keuze zijn. Maar er zijn natuurlijk heel, er zijn een aantal andere hele dringende problemen die te maken hebben met uh, armoede, met onderwijs en noem maar op en noem maar op. Die allemaal met elkaar concurreren. Ja. Dus daar, daar, daar stokt dit maar soort Maar ja, als je geen keuze maakt en, en dus geen van de problemen wordt opgelost... ja, dan blijft het een beetje dweilen met de kraan open... en dan hebben we in ieder geval hebben we alleen maar een altijd dweil. Het zou, ja. het zou een politieke keuze zijn om bepaalde prioriteiten zo sterk te maken. Ik zeg niet dat ik er tegen ben, maar de realiteit laat zien... dat je in, met al die verschillende eisen die er worden gesteld aan dit soort geld... dat dat dan toch... Heel moeilijk is om er één probleem uit te lichten. En dan denk je, God, dat is toch best wel makkelijk op te lossen. Wat natuurlijk ook een ander punt bij komt, is en het woord veel net al, organisatie en management. Ja. In een groot aantal. Dit, ik kan me heel goed voorstellen dat dit werkt op een op een vrij redelijk klein gebied waar je het redelijk goed kunt managen en waar je dus ook een goed bestuur hebt. Ja. Maar of dit werkt in een veel groter gebied, waar de infrastructuur niet goed is, waar er geen goede, geen goed beleid is en dergelijke, is dat natuurlijk heel moeilijk uit te voeren. Ja. Kijk, het, het, het aanpakken van één ziekte, um, in dit geval malaria... Wat, malaria is gewoon 16% van de totale kindersterfte in Afrika. Zo simpel ligt het getal. Uh, maar als jij naar ziekenhuizen gaat... en je kijkt naar uh, wat er in de, de ziekenhuisbedden ligt... dat zijn een derde van, die, van de bedden in een ziekenhuis gemiddeld genomen... is gevuld met malaria-patiënten. Ja. Als je daar op een gegeven moment met focus op malaria, als ja. je daarvan afkomt, dat betekent dus dat de gezondheidszorg... Ja. de mensen die aan het bed staan... Ja. dat die zich kunnen gaan richten op ziekten als meningitis, hepatitis, TB, Maar we choleraal. zien het nog steeds als een probleem van de tropen natuurlijk. Dan nou hoor ik ook steeds meer geluiden dat met de klimaatverandering... de kans dat malaria hier naartoe komt en hier gaat voorkomen, steeds groter wordt. Ja, dat, dat is een heel, interessante, een heel interessante opmerking. Het is inderdaad zo dat globalisering, en dat hoorde ik vanochtend ook alweer in de uitzending, globalisering van de economie, ja. uh, dat is niet alleen uh, dat, dat wij uh, daarover uh, moeten denken, als van, nou ja, het zijn de typische tropen nee, ze kwamen hier voor het verleden, daar hebben we het al even over gehad, ja. en dat wil in principe niet zeggen dat ze niet meer terug zouden komen. Ja. En we zien dus bijvoorbeeld in Griekenland, en dat is... Zeer interessant. In, in dat opzicht, dat, je ziet daar een economische crisis van fenomenaal uh, proporties. Nogal. En wat zie je? Een malaria steekt de kop op. We hadden vorig jaar meer dan 60 gevallen van malaria. In U doet Greekant. alsof daar een, gevolgde, een gevolgtrekking tussen zit? Nou, het is zo dat op het moment dat je je bestrijdingsdiensten niet op orde hebt... dan zul je snel de consequenties daarvan gaan zien in de, in de publieke gezondheidssector. Met andere woorden, als de crisis hier verder toeslaat, krijgen we het hier ook? Dat zou ik niet zo willen stellen. Uh, omdat ik denk dat wij in Nederland wel zo georganiseerd zijn... dat op het moment dat wij een lokale malaria-uitbraak zouden krijgen... Ja. Tot we die snel genoeg onder controle hebben. We praten zo verder. En dat doe ik dan met Bart Knols, bijzonder hoogleraar humanitaire uh, hulp. Thea Hilhorst. Uh, en dan praten we over natuurrampen die steeds vaker gaan voorkomen. En ons welbegrepen eigen belang om ook een beetje te denken aan de landen in andere delen van de wereld. In het vervolg van Goedemorgen Nederland na de reclame en het nieuws van 10 uur. Blijft u luisteren. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Morgen van 7 tot 8. Mangiare, live vanaf het weekend van de rollende keukens. Nicolaas Kleit test de lekkerste zomerwijnen... en de Zeefse kok DP Arkenbouw Tovert. met vis. Luister naar Mangiare, morgen van 7 tot 8. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Zit je nu in de auto? En...